Deze 66 leider Pechtold is intens verdrietig dat zijn partijgenoot Els Borst is overleden. Borst werd gisteravond doodgevonden bij het huis in Beeldhoven. Onderzocht wordt of er sprake is van een natuurlijke dood, een ongeluk of een misdrijf. Van het laatste gaat de politie vooralsnog niet uit. Els Borst was minister van Volksgezondheid in de paarse kabinetten Kok 1 en Kok 2, waarin ze ook vicepremier was. In 2012 werd ze minister van Staat.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 China beschouwt Taiwan als een opstandige provincie. Het liefst ziet China dat Taiwan weer onderdeel wordt van de Volksrepubliek. Maar Taiwan wil onafhankelijk blijven. In het noorden van Mali worden vier medewerkers van het Rode Kruis en hun chauffeur vermist. De auto waarin ze reden verdween spoorloos tussen Gao en Kidal. In maart vertrekken 400 Nederlandse militairen naar Gao om mee te doen aan de VN-vredesmissie in de regio. De Nederlandse kwartiermakers zijn vorige maand vertrokken om het kampement op te bouwen. Het proces in Egypte tegen 20 medewerkers van onder meer Al Jazeera begint volgende week donderdag. Ook de Nederlandse journalist Rena Netjes staat dan terecht. Zij wacht het proces in Nederland af. Het weer, vandaag is wat zon. Later raakt het bewolkt en tegen de avond gaat het regenen. Het wordt een graad of acht. Dit was het en Westjournal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan vrij lange files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij brugge 4 kilometer... en voor knooppunt Maardenberg nog eens 4. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij knooppunt De Nieuwe Meer, 6 kilometer. A8 Zaandam, Amsterdam... voor knooppunt Koenplein, 7 kilometer. Ook 7 kilometer op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Battoeve Dorp. Na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10... Dus Tussen knooppunt Amstel en Amsterdam-Slootervaart vielen van 6 kilometer. Inmiddels zijn wel de rijstroken weer vrij. A20 vanuit hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Terbrigtsenplein 4 kilometer. En op de N15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam bij de Botlektunnel 5 kilometer. Tot zover de verkeersinfo.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 bij Esprit. Halterstraat-Zandvoort in Plaza. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de haal Zandvoort. Goedemiddag, Goedemiddag, Rob. En goedemiddag, luisteraars. Ja, wij schakelen meteen over de Sochi. Want de drie kilometer gaat beginnen van Irene Wust. We gaan meeluisteren. Wat onder het warekoor ligt wat ze vorig jaar reed. En ook onder het huidige barenkoor. Anders pak je geen goud. Go to the start. Mooi de vlag in beeld. Ready. Ja, alles ging zo goed in de aanloop naar de Spelen. Het was allemaal zo vlekkeloos. Ja, die ene val in Insel twee weken geleden. Daar schrok iedereen van. En ook Wust zelf. Daar kwam ze uiteindelijk goed weg. Agressief in die eerste deel van de race. Moet makkelijk in de 19 openen. Nou, je wordt op je wenkel bediend. 19-3. En uh, ja. Sablikov was het boven de 20 seconden. Ze weet ook dat ze hier wat winst moet pakken. Maar niet te gek van start, Martin. Heeft niet te gek. Een seconde, heeft een seconde gewonnen. We hebben Wust ook wel eens kapot zien gaan in de laatste ronde. 1.30er mag ze wel laten zien. Dat deed ze ook tijdens de race vorig seizoen hier in Sochi. Zij is dit seizoen de enige vrouw die op een laag landbaan... en daar staat een prima rondetijd, 30'38, onder de 4 minuten reed. Kwam niet helemaal lekker uit voor deze bocht... En nu in die stabiele rondjes terechtkomen. Ja, die slag is goed. We zitten rustig aan slag. En nu komt ze wel goed uit. Belangrijk om hoog die bochten te gaan. Goed te en aan te uitwaaieren. Prima, prima. De kilometer van Sablikova. 1,23,11. Daar zit ze fors onder. 1,21. 1,29 zelfs. Hij heeft een flinke margen. Ruim twee seconden. Ja. En als je dit vergelijkt met het schema van het Olympische record... zit ze daar gewoon onder. En dat is een tijd onder de vier minuten. Dat is een vroege conclusie. Maar dat Olympische record staat nog altijd op naam van Pechstein... gereden in Salt Lake City. En toen kwam Pechstein door in 1,52,3. Oh, wat goed. 31-5. Pakt weer een kleine 3 tiende op het schema van Sablikova. Maar ze dus nu 2,4 seconden. Maar ze zal die marge nodig hebben. Daar waar Sablikova een vlak schema rijdt, altijd als ze goed is, rijdt Rust, ook als ze goed is een oplopend Kom hier lekker uit voor deze binnenbocht. De binnenbocht die leidt naar de 800 meter. Dan moeten ze nog drie ronden. Dit ziet er heel goed uit. Sablikova rondje 31,6 in deze fase van de race. Rust ook 31,6. Dit gaat ze toch niet meer prijsgeven. Twee en een halve seconde, bijna marge met Sablikova. Over Pechstein hoeven we die te hebben. Dat verschil is heel erg groot. Huust moet niet instorten, maar daar lijkt het ook niet op. Gaat ze inderdaad geschiedenis schrijven. Drie achtereenvolgende volgende spelen goud halen. Ze deed het in Turijn 2006. Ze beweegt om Onder 3000 meter. 31.6 6 noteerde Sabrieke Vauw zijn rondetijd. Ja, 31-4 is het goed. Goed, Iedereen gewoon. Sterker dan ooit. In 2006 als 19-jarige verraste ze iedereen op deze afstand. Vier jaar later in Vancouver op de 1500 meter. Weer goud. En dit lijkt toch opnieuw een schema wat haar naar goud brengt. Kan het nog mooier. Overeind blijven. Geen fouten maken. Maar die marge is zo groot. Nog één keer. Kan ze nog een 31. Ja, kijk toch. Dat mag, dat mag een, een marge van ruim twee seconden. Het kan haast niet anders of Wust uh, gaat hier voor Goud. Natuurlijk, er komt nog een rit, er komt nog een Nederlandse. Het gevaar kan alleen nog uit, uh, uit eigen kamp komen. Maar Hust heeft het in eigen hand en rijdt heel gedisciplineerd. Een geweldig vlakschema. Natuurlijk, een licht oplopend schema. Die lijn daarachter, dat is Sablikova. En het verschil is groot. En Wust uh, perste nog een sprintje uit. Hij rijdt een geweldige tijd. Kijk toch eens. 4-0-0, 34, baanrecord. En uh, meer dan anderhalve seconde sneller dan Sablikova... die in elk geval haar titel kwijt is geraakt. Dat weten we. Zo, hey, Albert Young. Wow. Geweldig, hè? Ongelooflijk. Een mooie race van uh, Irene Wust. Uh, 4-0-0. Ja, geweldige tijd. Helemaal te gek. Dus welkom nou. bij Solfort op zondag, hè? We gaan lekker muziek draaien. Like you do You do we deze Zandvoort op zondag bij CRP wel heel lekker, hè Albert-Jan? Dat zijn wij bij de tijd, hè? Joh, we zijn trots op uh, Irene Wust, geweldige tijd daar in uh, Sochi, en uh, waarschijnlijk genoeg voor Goud. Ja, Nog die... één race te gaan, die is uh, op dit moment aan de gang, ook een Nederlandse daarin, Antoinette de Jong, hoe staat het daarvoor? Nou, ja, kijk, de, de tijd die uh, Irene heeft neergezet is natuurlijk uh, schitterend en geweldig, maar ik ben nog, uh, plaats 2 en 3 uh, zijn nog mogelijk, dus ik, uh, we blijven het nog even voor u volgen. We houden uiteraard ook uh, deze wedstrijd in de gaten. In deze aflevering van uh, Zandvoort op zondag, niet alleen de vaste items, maar ook heel veel andere dingen. En daar vertelt Albert jan nu meer over. Uiteraard, luisteraars, zoals u van ons gewend bent, rond de klok van half vier, de evenementenagenda. En om half drie het weerbericht. Nou, uh, het ziet er guur, en, uh, uh, guur uit buiten. En het belooft ook niet veel goeds voor de komende week. Uh, rond de klok van half vijf, uiteraard het dier van de week. En die luistert naar de naam Basje. En natuurlijk, het, voor de liefhebbers, op vele verzoeken herhalen we het gedicht van gisteren. Het gedicht van de week... En er staat in de naam, in het teken van de geboorte van Keden. En een van onze medewerkers heeft twaalf dagen geleden is hij vader geworden. En daar staan wij natuurlijk even bij stil tijdens het gedicht van de week. Dat allemaal rond de klok van kwart voor vijf. Uiteraard hebben we tussen de muziek door Zandvoorts nieuws in het kort. We volgen natuurlijk de ontwikkelingen voor u in Sochi. En uiteraard wordt vandaag ook alweer gevoetbald. Dus ook de eredivisie wordt vandaag niet vergeten. En natuurlijk veel muziek. Reden genoeg dus om te blijven luisteren naar Zandvoort op zondag. En inderdaad heel veel lekkere muziek vanmiddag. Wat dacht je van deze? Ook maar met de Olympische Spelen te maken trouwens. Sky on fire. Een single van de the Handsome Powers. We worden de Sky on Fire. 17.02 nogmaals. Goedemiddag en welkom bij Zandvoort op zondag. De het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. 45. En hier zijn de Temptations. Zeker Albert-Jan, Irene Wust die rookt geen sigaretten. En dat zingen ze wel in deze plaat, dus een beetje vreemd. Freedom like, like a, a lady. Nou, dat was heel, heel toepasselijk. We hebben goud. We, we hebben, hebben goud. goud. We skippen even het onderwerp wat ik gepland had. Dat schuiven we straks even door tot na het weerbericht. Maar uh, we gaan natuurlijk even terugkijken naar uh, die schitterende gouden medaille... die Irene Wust op de 3000 uh, meter heeft weten te bereiken voor Shablikova en als derde. En dat is voor de Russen natuurlijk ook leuk. Olga Graaf, op de derde plaats de Russin. Dus drie Olga Graaf, twee Sablikova en één, ja, hoe kan het ook anders, bijna, Irene Wuest. Maar toch begon vandaag in Sochi toch wat minder voortvarend. En uh, dan hebben we het namelijk over snowboarden. Want Cheryl Maas uh, is vandaag op dramatische wijze een plek in de finale, slopestyle op de Olympische Spelen van Sochi misgelopen. De Nederlandse snowboardster kreeg zondag na kreeg vandaag na valpartijen in de drie eerdere kwalificatieruns nog een vierde en laatste kans om zich te plaatsen voor de eindstrijd. Maar haar ultieme poging liep uit op een verschrikkelijk drama. Op de rails... de eerste de beste hindernis van de sloop... gingen tijdens de allesbeslissende run... onmiddellijk fout voor Maas. De Nederlandse... een grote naam in het vrouwen snowboarden... gleed weg en kon haar gouden droom... vaarwel zeggen. Eerder, op, uh, eerder vandaag... ging Maas ook al onderuit... tijdens haar eerste run van de dag. Dat was donderdag tijdens de eerste kwalificatiedag... ook al twee keer het geval... Want ze, normaal gesproken behoort ze namelijk bij de beste tien snowborsters ter wereld. Maar helaas dus geen medaille tijdens het snowboarden van de dames vanmorgen. Helaas voor Sheryl Maas. Maar ja, Irene maakt weer een heleboel, heleboel goed natuurlijk. Zo is het, Albert Jan. Wij genieten nog even na van die gouden de medaille. Ja, ja. Een gouden plak op de Olympische Spelen. Drie kilometer dames. Irene, van harte gefeliciteerd. En wij zijn er enorm blij mee, natuurlijk. Hier is Pendabelle in gold. Zeg Albert-Jan, als ze deze plaat nog maar uh, vaak genoeg mogen draaien. Nou, de komende, ja, ik hoop, nou, hij komt er al een paar keer voor. Ja, ja, Bij, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, dat hopen we wel natuurlijk. Want, dat betekent weer een uh, gouden medaille voor Nederland tijdens de Olympische Spelen. Want morgen, ja? morgenmiddag hebben we, weer, uh, hebben we alweer de 500 meter, uh, de eerste rit van de heren. En dat begint allemaal om twee uur, dus wie weet. Oké, okay, we houden hem in de gaten. Doen we. Ik ben heel erg benieuwd. Het is uh, precies half drie, tijd voor het weer En ik zie hem toch een beetje verschijnen nou op deze ja. zondagmiddag. Daar is de zon. Je zit mijn teksten jatten van. Nee hoor, nee, ik kijk ja, gewoon naar buiten. <laughs> op deze zondag, luisteraars, draait het om buien. Maar soms, zoals Rob al zei, schijnt ook even de zon. De zuidwestelijke wind waait krachtig tot hard in de polder... en tot stormachtig aan zee. Windkracht 6 tot 8. En er komen zware windstoten voor tot wel 100 kilometer per uur. Later op de dag neemt de wind geleidelijk in kracht af. De temperatuur loopt vanmiddag op naar een graad of 7. Vanavond is er nog een buienkans, maar komende nacht blijft het droog... met een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. De wind neemt verder af naar matig en de temperatuur daalt naar een graad of 3. Morgen starten we de dag gewoon droog, maar het is wel bewolkt... en in de loop van de ochtend gaat het regenen of motregenen. De wind waait matig uit het zuidoosten en de temperatuur stijgt naar 7 graden. Maandagavond regent het nog van tijd tot tijd, maar in de nacht naar dinsdag wordt het weer droog. De wind draait via noordoost naar noordwest en is matig van kracht... en de temperatuur daalt naar een graad of 3. Dinsdag dan schijnt geregeld de zon, maar later op de dag gaat het weer regenen. De wind zit weer in de zuidwesthoek en is matig tot krachtig van kracht. En de temperatuur stijgt naar een graad of 6 en 7. Dinsdagavond en woensdagnacht is het bewolkt en valt er af en toe wat regen of een enkele bui. De zuidwestelijke wind waait matig en aan de zee vrij krachtig. En de temperatuur daalt naar een graad of 3 wederom. En tot slot, woensdag zijn er perioden met zon, maar vooral in de middag is er ook een buienkans. De zuidwestelijke wind waait matig tot vrij krachtig en aan zee... Heel erg krachtig en de temperatuur stijgt naar een graad of 7. Al dus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen? Ga je naar www.meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl en, en wij gaan weer genieten van de lekkere muziek. Hier de Troma en Formidable.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 Wat maakt deze bellen geweldige muziek hè? Je hoort dus en formidable. Zo dadelijk gaan we kijken naar de tussenstanden en de reeds gespeelde wedstrijden uit de Eredivisie. Maar eerst is hier Jan Klaassen, was trompetter Rob de Nijs.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 Was trompetter in het leger van de Prins. Hij marcheerde van het helder tot en bril. Hij had geen geld en er was geen held in die van het Reis. maar trompetter was hij wel in hart en ziel. De Prins sprak op inspectie tot de major van de compagnie.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 Hij marcheerde van Den helder tot en ril. Hij had geen geld en hij was geen held. En hij hield niet van het grijs geweld, maar toch werd er wasvrijheid in hart en ziel. Jan Klaassen zei vaarwel, mijn lief, ik zie je volgend jaar. Wanneer de lente terugkomt, dan zijn wij weer bij elkaar.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 Dat was Rob de Nijs en Jan Klaassen was trompetter, ja. Ik moet er wel een beetje om lachen. Hè. De techniek laat ons even een klein beetje nou, in de steek, nou, albert ons, ons niet, maar de, de tekst-tv van, uh, Dat gaat niet helemaal van de goed NOS laat ons in de steek. Ah, we kunnen wel even kijken naar... Maar je hebt eerst een ander verhaal, hè, geloof ik. Nou ja, het gaat natuurlijk over... Want vandaag heb je de 23e speelronde van de Eredivisie. En alleen van de topploegen komt Ajax vandaag nog in actie. De Amsterdammers moeten namelijk zijn op bezoek bij PEC Zwolle... en kunnen na het gelijkspel van Vitesse tegen Adenhaag Haag... en het verlies van FC Twente bij PSV... ik zal het even herhalen voor jou... het verlies van FC Twente bij PSV... Ja, daar kwam een, we zo op. een gat van zeven punten slaan. Daar moet echter bij gezegd worden dat de Tuckers nog een duel te goed hebben. Heracles Almelo en SC Kambuur openden vandaag om half één... Uh, de wedstrijden van vandaag. En vervolgens staan natuurlijk PEC Zwolle, Ajax, net begonnen... en RKC FC Utrecht op het programma. El Clasico, daarna, daar lagen landen, zal, uh, sluit de 23e speelronde vanmiddag af. FC Groningen en SC Heerenveen trappen om half vijf af in de Euroborg. Oké, okay, dan gaan we even naar de wedstrijden <laughs> kijken vanaf uh, vrijdag. De eerste wedstrijd die uh, toe, toen gespeeld werd, was uh, Vitesse tegen ADO Den Haag. Eindstand van die wedstrijd 0-0. Nou, dan gaan we naar de zaterdag. Ik laat jou de eer... Ja, daar komt hij aan hè. PSV S, eh, FC Twente, je zei het net al. Een winst voor PSV, eindstand van die wedstrijd 3 tegen 2. Dan gaan we naar Nak Breda tegen Roda JC zaterdagavond. Dat eindigde in 2 tegen 0. Dus een zegen voor Nak Breda. En dan Coet Eagles tegen AZ. Eveneens op zaterdag gespeeld. 2-1 de eindstand van die wedstrijd. En tot slot de klapper van de zaterdag. Feyenoord tegen NEC. 5 tegen 1. En dan gaan we naar vandaag de zondag bij CFM. Heracles Amelo tegen SC Cambuur. Die wedstrijd is inmiddels ten einde. 1-1 eindstand. En om half drie begonnen Pek Zwolle, zoals gezegd, tegen Ajax. Tussenstand 0 tegen 1. En we hebben nog een wedstrijd die om half drie gestart is. RKC Waalwijk tegen FC Utrecht. Op dit moment 1-1. En om half vijf, zoals gezegd, El Classico der lage landen. Half vijf FC Groningen thuis tegen SC Heerenveen. Hier is Crack David walking away. Staving at the door, Goed op zondag hoorde je de single van Crack David en Nick. En dat was Walking Away. Zondag FM En hier is Earth, Wind Fire. Even de voetjes van de vloer op de zondagmiddag bij CFM. Wij zijn er tot aan vijf uh, uur vanmiddag met dit programma Zandvoort op zondag. Je the Earth, Winterfire Fire en Let Us Groove. Ja, ook deze maand uh, gaat het weer gebeuren, de Kids Adventure Week, uh, Albert-Jan. Ja, een week uh, vol activiteiten... Uh georganiseerd door de ondernemers in Zandvoort en in samenwerking met het VVV. Voor de derde elgtrain volgende jaar wordt in het voorjaarsvakantie... de Kids Adventure Week georganiseerd. Een week barstersvol sportieve, spannende en ontspannende creatieve, vieze... maar vooral hele leuke activiteiten speciaal voor kinderen. Tijdens de voorjaarsvakantie van zaterdag 22 februari tot en met zaterdag 1 maart... kunnen kinderen zich uitleven en genieten van alles wat Zandvoort te bieden heeft. En dit alles onder de bezielende leiding van de Kinderburgemeester. Om alle activiteiten die deze week, die week in goede banen te leiden... wordt speciaal voor de Kids Adventure Week een kinderburgemeester aangesteld. Kinderen kunnen solliciteren naar deze erefunctie... waarna de selectieprocedure wordt gestart. Op vrijdag 21 februari wordt de nieuwe kinderburgemeester... officieel geïnstalleerd op het gemeentehuis. Waarbij de echte burgemeester de ambtsketing aan hem of haar overhandigt. En dan kan onze echte burgemeester heerlijk een weekje met vakantie. Met het doorknippen van een lint op het kantoor van het VVV Zandvoort... opent de nieuwe kinderburgemeester op 22 februari, de Kids Adventure Week. In de loop van de week zijn er nog een aantal officiële momenten... waarbij de kinderburgemeester een rol vervult. En één daarvan is een live interview... tijdens Zandvoort op zaterdag in ons programma van ZFM. Een verantwoordelijke, maar superleuke functie... waarbij genoeg tijd overblijft om zelf ook te genieten van alle activiteiten. Iedere dag van de week heeft een apart thema waarin de activiteiten van die dag passen. Zo kun je bijvoorbeeld op stoere zaterdag meedoen aan het piratenavontuur, kennis maken met stoere welpen en kabouters of alles te weten te komen over hulpdiensten op het plein van de hoge nood. Op maffe maandag start de vijfdaagse golfkliniek. Op wonderlijke woensdag leer je alles over de sterren en op opa en oma zaterdag 1 maart kun je onder andere samen met opa en oma gaan knutselen. Zo heeft iedere dag weer een andere activiteiten waarvan dit er slechts een paar zijn. Alle activiteiten worden door of in samenwerking met de Zandvoortse ondernemers georganiseerd. Om alles in goede banen te leiden is aanmelding voor sommige activiteiten noodzakelijk. Dan ben je namelijk ook verzekerd van een plekje. Voor meer informatie over de activiteiten en de verkiezing van de kinderburgemeester... kijk dan even op www.kidsadventureweek.nl www.kidsadventureweek.nl Een geweldig initiatief hier in Zalvoort. De Kids Adventure Week komt er weer aan. Deze mag jij even aankondigen, Albert-Jan. Dat, dat gaat maar boven mijn pet. Laurega de Van Gogh. Het oor van Van Gogh. El prima dia del resto di mi vida. We gaan lekker meedoen, hoor. Hey. <laughs> Welkom bij Zalvoort op zondag. We zijn er tot aan vijf uur nogmaals. Een goedemiddag.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 Als we deze plaat rijden, dan zie ik jou gewoon genieten en glunderen. Ja, dan uh, denk ik weer aan 18 graden, zonnetje. Dat ja, dacht ik al, dat dacht ik al. Oh, oh, oh. oh, lekker hoor. Het is vier minuten voor drie uur. Einde van het eerste uur van Zandvoort op zondag. Zometeen zijn we er nog twee uur lang na drie uur graag tot zo. En Michael Jackson en Human Nature is de laatste.